Is this some sort of hip music that I don't understand? Look at your neighbor thinking, Alternatieve Vim. Eventjes uh, toch uh, twee nummers uh, erbij gepakt. Uh, die niet eigenlijk uit die toverdoos uh, van Kortraaien komen. Chris Ria met Looking for the Summer. Nou, ik denk uh, dat dat geen uitleg uh, nodig heeft. Als we naar buiten toe kijken. En we hebben natuurlijk Hart uh, met een hele uh, mooie klassieker. En dat nummer dat heette Magic Man. Ik kan nog de tijden herinneren dat ik bij een waterleidingbedrijf heb gewerkt. En op een gegeven moment eh, ja zaten we ernaar Arrow Classic Rock. Die zender die bestaat niet meer, maar daar kwam die stevast in voorbij. Die uh, hard met de uh, Magic Man. En dat was uh, voor mij denk ik nog een reden om hem uh, eventjes uh, erbij te halen. Straks gaan wij om acht uur weer beginnen met een uh, nieuwe aflevering van Alternative FM. Uh, daarin uh, twee gesprekken. Eén met uh, uh, Marlo, vriends. Want uh, we hebben het over How Do You Feel About It. Dat is een uh, opvallende single, Sol. En ik denk, Zo is ook leuk voor Walter, denk ik. Hij zit in de tocht. <laughs> en uh, in de tweede uur gaan we met Marcel Jong-Jan praten. Gewezen stilweef. Tegenwoordig actief onder Dayweaver. Weaver. Dus dat uh, is uh, wat je straks in de tweede uur kunt aantreffen. Um, ooit ook nog een, uh, een eentje waar ik een uh, leuke herinnering aan heb. En dat is een uh, nou, ja, recente herinnering. Want het was de tijd dat, dat onze vriend uh, Paul Rabbering nog bij 3FM uh, het programma deed. En dit is uh, dat nummer wat daarbij uh, hoorde. Razor Light tot aan het nieuws van 8 uur met wire to wire En straks dus twee uurtjes alternatief van de bovenste plank